Sudan is het grootste land van Afrika. Jarenlang was het verscheurd door oorlog. In 2005 werd bij het vredesakkoord afgesproken dat de bevolking in het zuiden... die vooral het christendom of traditionele godsdiensten aanhangt... mag stemmen over onafhankelijkheid van het Arabische Islamitische Noorden. Het dodental na het neerstorten van een vliegtuig in Iran... zal naar verwachting nog verder oplopen. Volgens de rode halve maan zijn veel van de 35 gewonden er slecht aan toe...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 Nou, allereerst een ontzettend gelukkig nieuwjaar. Ja, ik kom net van een hartstikke gezellig nieuwjaarsreceptie in het buurthuis. Bij mij omdook. En ik heb iets te veel gedronken, geloof ik. Er waren heel veel mensen. En uh, er waren, uh, hoe heet het? Bitter Heel veel spanje... En het was. Ja. Hoe moet ik het zeggen? Heel genoegelijk... Maar. Eigenlijk wou ik het met u hebben over oud gif. Werd afgelopen week. over ons uitgestrooid. Is alweer. Hè? Hier in het Noordzeekanaal. Hè? Olie rotzooi en... Uh, in, in Brabant natuurlijk... die... die, die uh, chemische troep... Met, met die brand... en... Uh, hoe heet het... Uh, dan zeggen ze... het is veilig... of... nee, het is juist... gevaarlijk... ja, dan denk je... wat is het nou... Is het nou veilig of is het gevaarlijk? He? Dat kom je gewoon niet te weten. Ze dus houden je voor de gek. En dat is de hele eieren eten. Eh, Dioxine-eieren eten eigenlijk. Nee, dat is weer een geweldig begin van het nieuwe jaar. He? Zeggen dat wel. En nu ga ik naar mijn bid. Tussen. Ja, welkom, welkom, uh, lieve luisteraars. Ik hoor mezelf als ben. Mijn... Oké. Okay. Nou, allereerst natuurlijk een, een heerlijk nieuwjaar. jaar. Kan die hond een schop krijgen? Weg nou. Goed. Nou, heerlijk gelukkig nieuwjaar. Hè? En uh, kijk op uh, groentevrouw.com voor uw nachtelijk uh, potje goede zin. Maar luister eerst even naar mijn gasten voor vannacht. Dat zijn uh, Lilly, Liu en Jillis. Oftewel driekwart van de band New YX. Uh, Jaap, de drummer, die moest helaas verstek laten gaan. omdat hij naast Drummer ook nog probeert architect te worden. En dat in deze tijden. Die man is gek, maar goed. Welkom, lieve vrienden. Ja, een uh, fijn weekend gehad. Ja, ja. Ja. En nog gespeeld. Ja, gisteren. ja de, voor die microfoon graag. Ja. Ja. ja. Ik kwam er niet meer in. Ik wilde ook uh, komen kijken. Maar het ja. was helemaal uitverkocht. En jullie Ach, zo... Uh, nou, niet uitverkocht. Het, is een, uh, het, is, het was in een kraakband waar bier 1,50 euro was. <laughs> en, uh, Je denkt dat dat toegang. de aantrekkelijkheid was? Dus vandaar ja. dat het om tien uur al vol was ja ja precies Oeh. nou goed ja. maar lekker uitgeslapen jawel en goed geoefend hier voor dit uh, ja. allereerste radiooptreden voor deze, van deze band, hè ja allereerste radiooptreden oké okay, dank voor heel benieuwd <laughs> uh, uh, uh, uh, uh, uh, wat wou ik zeggen ik zou zeggen laat, laat maar horen oké okay. dus pak die, uh, die bas ja. oh jij Eerst doet die. dat oké okay, oké okay. ik, ik zeg niet meer. goed mm. new YX. Ontzettend mooi, zeg. want ik ken... Kijk, lieve luisteraars, deze band is eigenlijk uh, dus keihard vaak. Maar dit is zo mooi zo, uh, zo zacht. Hartstikke mooi. Mm. Nou, uh, uh, even zitten. Ik moet ondertussen wel eventjes vertellen wat we de rest van de nacht gaan doen, hè? Ja. Uh, uh. We zitten hier trouwens uh, mooi in de Studio 41 hè, van het videocentrum in het Mediapark. De blokbetonnen jungle van projectontwikkelaars. Uh, uh, goed. Uh, heeft hier iemand die film Burlesque gezien... met, met die Cher en die Aguilera? Nog niet. Met Cher en Christina Aguilera? Christina Aguilera. Wat? Klinkt er goed. Ja, nee, maar volgens mij is het helemaal niks. Ik heb hem in ieder geval niet gezien. Maar ik heb dus wel de film Tournee gezien. Dat is met, uh, van die uh, Mathieu uh, Amal, Amalric. Ken je die acteur? Mm -hmm. Ja, die is de slechterik bij uh, James Bond. Oh. Misschien, nou ja, goed. Okay. Okay. Hij is de winnaar van de prijs voor de beste regie in Cannes. En uh, nou, uh, in deze film van die, uh, van die uh, Amalric... daar lopen ook dus allemaal uh, nieuwe burlesque dames rond... Ja. En die. Uh, maar dat zijn echte uit Amerika. En yeah. dat is gewoon sleazy. Dat moet een beetje viezig zijn. En, uh, ja met moet... en. Uh, ja, precies. Ik, ja, ja. En lekker een vijf. beetje te dik en ja, uh, vijfies, scheid ja. aan, oh, uh, dus. aan de buitenkant en zo. Nou, dat, zo. Dat heeft die film wel veel leuker. En dus een film gaat over echte mensen en over dromen en verlangens en onderweg zijn en moe zijn en geen thuis hebben, etcetera, et cetera. Nou goed, uh, ik kom ook nog straks even terug op die film Black Venus, van die Frans-Tunesische uh, regisseur Abdelatif Kedige. Die He, heb ik 20 december al besproken, maar hij, hij draait nu in de bioscoop. Goed, en dan die Deense documentaire Armadillo... over een groep soldaten tijdens hun opbouwmissie in Zuid-Afghanistan... is ook deze week gaan draaien. War. Oeh. What are we good for? <laughs> Absolutely nothing. <laughs> nou goed, ja, Edwin Starr. Maar ja, het is, ik bedoel... Uh, die, hij zong het natuurlijk al, maar en alle films die daarover gaan... en documentaires bevestigen allemaal natuurlijk precies hetzelfde. Maar deze doet dat ook. Hebben jullie ervan gehoord? Armadillo. Armadillo was de publiekslieveling uh, tijdens het ITVA. Heeft ook mm -hmm. in, in Cannes een groot prijs gewonnen. Mm. Omdat hij gewoon, uh, ja... Het is, uh, hij laat het gewoon nog een keertje beter zien... En, uh, en uh, ja, het is heel erg, wat je eruit leert, is dat het is gewoon verslavend. Oorlog is gewoon verslavend. Want je bent op het scherp van de snede. Ik bedoel, als het eng is, dan is... Yeah. Iedereen wil terug. Die heeft zo'n missie gedaan. Uah! Nou goed, oké. Okay. Er... Hé, hey, nog een film. Uh, de naam uh, van de regisseur, Michel Gondry. Zegt dat jullie wat? Uh, yes. Gave nou? clips ook. Videoclips. Gave Ga videoclips. Massive Attack. Uh, oh, okay. Eternal Sunshine. A of Sleep, a of a Sleepless Mind. Of a Spotless, spotless Mind. Is die van hem? Oh, ja, ja? Oh, wist ik niet. En uh, hoe heet die andere film nou over dat... Dat uh, nou, is ook de Science of Sleep. De Science ja, of Sleep, precies, is, ja. Is, ja tof film. Mooie film, ja. Nou goed, hij heeft dus... de uh, uh, um, Green Hornet verfilmd. Oh, oh met ja. um, Seth Rogen. Ja, Seth Rogen, die <laughs> irritante dikzak. Ja, Jullie ja, oh, is verliefd op. jullie ja, is, de... ja, is verliefd op. Ja, een beetje. Wat hij nee? grappig is. Nou, ja, hij, is grappig. Is, hij is echt grappig. Ik kan niet ja. anders zeggen. Ik, ja, het is toch zo. Ik heb ontzettend gelachen om die film. Ik ja. vond hem heel leuk. En hij ging net even iets meer... Ja, het, het had meer humor en meer diepte. En, en, en goed, en, en, en, en goed en slecht liepen wat meer door elkaar. dat vind ik wel heel leuk. Dus wordt het bijna echt. Nou, okay. nou ik zag afgelopen vrijdag. Uh, <coughs> Sorry, kikker. Zag ik echt weergaloze stuk: De Kerstentuin hè, van Anton Tchechov. Wat is dat mooi? Kennen jullie dat? Gaan jullie wel eens naar het toneel? Ja, maar ja, wel de minder. Ja? Ja? Maar je gaat wel eens. Nou, wel eens. Ik ben net naar Richard the Third geweest. En dat, dat ja, vond ik wel. Ja, uh, met uh, met. Okater was dat. Ja, Gijs Scholt van yeah. Aschard die die uh, Tom Waits uh, yeah. liedjes zong. Prachtig. prachtig. Ja. Paste er ook goed bij. Ja, hè? Het, was heel, het, was, uh, het leek wel gemaakt ervoor. Zo. Ja, ja, ja, gek, ja. hè? Ja, vond ik ook. Nou goed, dit is ook een prachtig stuk. Moet je zeker gaan kijken, maar het speelt niet meer. Oh ja. Maar het is een repertoirestuk, dus kom op weer terug. Dit is een, een hele bittere komedie en hij is pas helemaal af en perfect als die oude rotte van Discordia, maatschappij Discordia gaat nooit verloren, en de iets jongere rotten van het barre land en de Vlaamse rovers het op de planken zetten, want het is net alsof het stuk de tekst en die handelingen en vooral ja, de, de gevoelens van, van al die dolende zielen. Alsof die ter plekke ontstaan. Dat vind ik dus wel het mooiste. Hè? Dat je helemaal vergeet dat je naar een toneelstuk zit te kijken. Dat je zit te denken van... Ach mijn god, wat overkomt deze mensen allemaal. Maar goed. Uh, wat wou ik zeggen? Uh, ja, en het gaat natuurlijk om de kerstentuin die omgehakt wordt. En... Uh, ja, die, die, want die bomen die, die ge die geven geen vruchten meer. En uh, de, de, de landadel is verademd. En ja, er moet plaatsmaken voor vakantiehuisjes. Uh, ja, maar, maar, maar die tuin die is, nou, die is gewoon mooi. En die ligt daar. En je en, en, en die, die wordt gewoon gelukkig van zijn schoonheid. Ja, en, en dan moet je denken... dan staat die kerstentuin natuurlijk voor cultuur, voor kunst in het algemeen. Dus ja. uh, in plaats van te schreeuwen kan je ook naar dit stuk gaan kijken. Want dat is er gewoon één lange zin gaat het erover... Ja. Nou, uh, in ieder geval gezelschap De Veren. Uh, het gaat uh, in het uh, hoofdstedelijke theater Frascati uh, elke maand... aan het eind van de maand uh, een van zijn repertoirestukken opvoeren. Moet u zeker gaan kijken volgende week, maand. Of het eind van deze maand is het uh, Kras van Judith Hersberg. Trouwens, uh, uh, uh, nog een andere tip voor toneelliefhebbers: De groep uh, Mug met de Gouden Tand is net klaar met hun 25-jarige jubileum. Maar die spelen nog steeds op vele verzoeken hun voorstelling uh, Hanna en Martin. Dus hier komt hij weer terug. Ja. Oh, tof, dat ik heel graag zien. Want jij hebt hem nog niet gezien. Nee, dat heb oh, ik dat... ook verteld. Ja, ja, precies. Nou, Hanna Arend en Martin Heidegger, tof. zeg even wie dat waren. Ja. Twee hele goede bijzondere filosofen. En de een was een natie, de ander was een Joodse vrouw. Dat ja, en ze ja. kregen ook nog een relatie. Precies. En dat was het krankzinnige. Ja. Nou, hartstikke goed dan moet je zeker gaan kijken. Dat is dus deze week, deze hele week, geloof ik. Oh, cool. uh, uh, Lineke Rijksman, uh, die uh, Hanna Arend speelt, die ontving uh, de hoogste toneelprijs voor haar spel. Hè, de Theodore. Uh, dus van 11 januari vanaf morgen tot en met 15 januari. Waar zijn In Frascati. Okay. Even regelen. Ja, dat ga ik wel zo okay, doen. Goed. Het uh, is uh, dus echt een tripje naar Mook hoor. Maar als u het ook wil zien, thuis. Nou goed, overigens uh, las ik... Uh, ook deze vakantie, de 560 uh, bladzijden dikke roman Freedom van Jonathan Fransen. Hebben jullie die? Uh, nee, zeggen nee. jullie wat? Nee? nee? Maar ga ik nu even laten liggen, hoor, want uh, het programma is overvol. Komt binnenkort. Ja. Uh, oh ja, ik heb een hoorspel, hè? Nou, ik dacht, ik ga gewoon even lekker die oude doos in... en uh, gewoon een paal vlaanderen. Hè? Moet je wel wakker blijven tot vier, hoor. Het is dus het alex -my mysterie. Wow. Ja. Oh ja, even tussendoor. Ze kunnen ja. zeggen wat ze willen... Liefvand heeft de allerdikste billen van het hele land. En de giraf, de allerlangste nek. En het nijlpaard, de allergrootste bek, bek, bek. Herkennen jullie niet? Wat is dat? Dit zijn, dit zijn, ja, kijk, Bart, Bart Schultz, onze technicus, die zit te klikken maar die heeft kleine kinderen. Dan is het dus net van na jullie generatie. Want jullie zijn ook jong, maar dit is niet jullie kleutermuziek. Nee, dit is beetje, dit is, klinkt heel lief voor onze. Wij zijn een beetje van de Rembo, Rembo Purno de Purno generatie. Maar qua liedjes. Ja. Qua liedjes, maar weet ja, maar je. Maar weet... qua liedjes ook wel. Maar, of, uh, want nou ja, in de is schijn, in ja, de ma maneschijn. En dan ik kan ik alleen een heel ongepast einde daarop. Oh ja, doem is. Uh, nee. Ken je dat liedje? Ja. Doemis, doem is, doem is, Doe Nee, dat, dat zong mijn oppaskindje een keer. In de maneschijn is je piemel klein. Het is niet zo Oeh, heel fig. ongepast. Maar, nee, maar ik voor, heb... voor een kind is dat wel. Maar, maar wie kind hem? In de ja, klom ik op mijn trapje na naar naar de zijn. En je raadt het niet, en je raadt het niet. Zo, zo doet de vogel, zo doet de vis. Zo doet de duizend, duizend poot. Oh ja, duizend boot. Nee, ik ken ook duizend boot. Ja, dat is niet. ook een vieze mij. Ik heb opeens kakkerlak in mijn hoofd. Een oké. Nee, Duizend pootjes Ja, zo'n nee. Ja. ja is nou, loopt, schicht, want die ja. heeft heel veel pootjes. Of <laughs> deze. Uh, olifantje in het bos. Laat je mama toch niet los. Zie je? Dat is... Nee. En jij ook niet? Ik heb super veel kinderliedjes. En misschien is het wel een ding van Montessori basisscholen. Ik heb super veel liedjes op de basisschool zond. En jij? En maar waar waar heb jij? Annie en Gesmied liedjes. Oh. Zie ja, je prikkeltje? Oh een ja, maar dat is dan, dit is echt voor de kleintjes, voor in, in, in de crash, weet je wel? Oké. Okay. Nou goed, ik vind het erg leuk. Er is een boekje nu uitgekomen. Ik heb nu heel erg het gevoel alsof ik iets heel erg heb gemist. Ja, dat oh. denk ik ook. Ja. Hè? <laughs> Een stuk cultuur ontbreekt bij jou. Nou goed, het is uh, uh, uh, Peuter peuterkleuterliedjes mm. en Ik vind het wel grappig, want, want ik, omdat, omdat het niet mijn liedjes zijn... was ik ze ook bijna vergeten. Nu staan ze hier allemaal weer in. Het is een boekje van Petra Koeleman. En er zit een cd bij. Dus je hoorde Agathe de Haan dat zingen. Die maakt trouwens ook allerlei moois voor ukkies. Ze zong ook uh, liedjes voor het... Uh, nou, echt aardig. Hier, ik heb hier het prentenboek? Uh, um, uh, ik ben een prinses, ik weet het zeker... Marlies Visser, het ziet er erg leuk uit. Mag ik er één liedje van laten horen? Nu maar één minuutje. Ja, natuurlijk. Leuk. Ja. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. Ik ben een prinses. Ja, maar welke dan? Ik ben een prinses. Ik weet het zeker, ik ben een prinses. Ja, maar welke dan? Ik weet alleen niet. Ja. Hmm. Hoe? wat dan? Ik weet alleen niet hoe, welke prinses. Ja, ja goed, het is voor jongens, het is dus voor vierjarigen. Nou, ik wou toch even... <lacht> sorry, sorry, sorry, hoor. Uh, je alleen heel ik dacht, laat ik het niet te moeilijk maken vanavond. Maar goed. Ja. Ja. Uh, uh, we, we hebben genoeg oude haat. Uh, uh, het is tijd voor jullie. Nog één dingetje. Uh, straks natuurlijk weer een vers mysterie uh, van Emily. Jullie mogen wat lekker gaan staan. Oh. Ja. En zo uh, ook een nieuwe tracktracer, natuurlijk, van onze Onvolprezier Jan Emaus. En tot slot um, twee dingen: de website, www.alinevanlier.nl. Daar heb ik weer hard aan gewerkt. Er staan weer allerlei nieuwe dingen op. Kijk ernaar. Morgen er zit het allemaal weer: uh, je kan alles, van alles terugluisteren en zo. Je kan ook je abonneren, he, dus op podcast of whatever. En uh, wat zou ik zeggen? Oh ja, als je nu dus naar Radio 1 kijkt, op. Dan zitten we op die webcam. Dan kan je dat bandje zien. Dat is leuk. He, want dat doet. Uh, Thomas is dat nu allemaal aan het. Aan het oh, dan nou loopt Thomas weer weg. Is er iets mis? Nee? Radio 1.nl. Ja, ja, ja, precies. Goed, jullie zijn klaar. Ik ben ook klaar. Ik hou mijn mond. Ja. ja. Oh, je kan ook mailen naar hetgoedeleven.kro.nl. He? Vind ik ook leuk. Ja, ik, hoorde dat, ik hoorde dat ding wel. Jij niet? ja okay, want hoorden jullie hem goed al? Nee. Hoor, de toetsen? hoorde nee, zolang jullie ik hoorde maar hoorden op. op zich. Hoorden we de toetsen? Ja, ik hoorde de toetsen ja. oh. toch? Of ben ik gek? Ja. Okay, we jou komen? Ja, kom lekker zitten. Kom lekker zitten. Ja. want zitten. Ja, is heel goed. Is heel goed. Ik moet nog even, uh. even iets... Uh, uh, ik heb een tijdje geleden vroeg ik aan, uh, aan de dames van... Uh, wat maken jullie nou fysiek? Wat voor genre? En toen zeiden ze... Uh, Shoe... Nee, powergaze. En, en toen dacht ik, eh, ja, want dat is dan weer iets anders dan shoegaze. En toen ben ik eventjes op Wikipedia, maar er bestaat ook inderdaad. Shoegaze is een voornamelijk Brits subgenre van indie... genoemd naar de typische houding van de muzikant op het podium. Onbewegelijk met hun hoofd naar hun schoenen gericht. En het genre wordt gekenmerkt door de grootse en sferische gitaar of sound... waaronder dromerige melodieën schuilgaan. De stemmen zijn moeilijk te onderscheiden van de instrumenten. Nou ja, goed, dit is allemaal gelul, want wat jullie doen, dat is dus... Powergaze. En Powergaze, dat is dus... Wat, wat zegt Liu? Uh, bands die heel veel distortion over open Ach, akkoorden gooien... waardoor je een sferisch geluid krijgt. En ondertussen, soms naar hun schoenen te kijken... en Powergaze, die heeft dat sferisch geluid met z'n gemeen, maar... met meer... Power of zo, of wat. Ja, want we ja, kijken... hebben het ook zelf bedacht, weet je. Dus het is, je kan ervan maken wat je <laughs> wil, dat is het mooie. En maar kijk, zij kijken naar hun schoenen. Zo van gay. En wij kijken gewoon naar power. Nee, nee maar, maar gewoon mensen. Ook qua muziek, zeg ja, maar. Wij hebben dat ik bedoel, denk ik wel ook. Sorry. Ja, ja. nee, maar ik bedoel, het is natuurlijk een beetje van. Ik moet een korreltje zout nemen. Tuurlijk, <laughs> tuurlijk. Ja, elk hofje is toch lul ook. Ja. Gewoon dat wij hebben dat ergens ook, alleen dan gewoon wel weggestopt in een gewoon veel, uh, veel, um, ja, uh, krachtiger. Uh, het is gewoon krachtiger, uh, ja. Gewoon iets, um, en hey. uh, het heeft er ook niet meer veel mee te maken of zo. Maar, nee. Yeah. Dus, uh, want er staat er ook nog op jullie site, staat, bij MySpace staat... Um, Garage post punk tropisch. Mm -hmm. <laughs> ik weet niet wie dat heeft ingesteld. Ja, ik denk Jaap Ja, <laughs> ja <laughs> De drummer die afwezig is. <laughs> ja. Hey, en gewoon hoe... op, op alle vragen waar we geen antwoord op hebben... zeggen we, de, ja, dat weet Jaap. Oké, dat is heel goed. Ja? Hey, hoe lang bestaan jullie nu? Uh, oh. Vanaf... Twee jaar. Zeg Nieuwe X is twee jaar. Twee jaar. Ja. En waarom die naam, die achterlijke naam... die ik maar niet kan onthouden, dat, dat Y-X. helemaal je je heel mooi uitleggen. <laughs> vind ik zo raar. Fermicelli. Uh, <laughs> ja, letter Fermicelli. <laughs> ja. Daar komt het vandaan? Nee. Pretty <laughs> much. <laughs> <laughs> ja, nou, niet letterlijk, maar... Nou, leg het even uit. Uh, ik wil een open naam. Een open naam. Ja. Ja. Het is toch juist ook leuk dat als, als je... Zeg maar, tenminste, dat vind ik best wel leuk... Ja. dat je, zeg maar, zegt, dat iemand vraagt... oh, maar hoe heet je bent? En dan zeg je... Ja, nu al En dan zit iemand zo van: <laughs> Wat? <laughs> <laughs> gewoon een beetje verwarring creëren. Oké, okay, oké, okay. nou dat is heel goed. En je je kan er echt best wel veel als je gewoon bedenkt van: oeh, wat zou het kunnen betekenen? kan je er echt super veel invulling aan geven. Die allemaal waar en niet waar het gelijk zijn. Dus ja, ja oké, okay. nou goed, maakt niet uit. Hey, en en uh, uh, uh, er is nog geen plaat, hè? Nee. Lente? Zit die kans daarin? Ja, Lente. er komt uh, een super geweldige EP uit eind maart. Dat is vijf nummer. Vijf nummers, waarvan een aantal vanavond spelen. En ja, we zijn heel erg excited. Er komt dus echt een EP'tje uit. En bij wie? Wie brengt dat uit? De Nieuwe Ex BV. Of VOF, sorry. En Misschien belt er wel iemand van... Ik hoorde op Radio 1 een fantastische bint, die willen wij allemaal. Nou, wie weet. We zullen zien, we gaan op zich natuurlijk daarmee... Onze best toen we hebben echt uh, we hebben net heel erg mooi opgenomen in voorhout, niet en, in uh, voorschoten, voor nee, de waar de we week. eerst stonden overigens met de trein. En toen bleek dat we in voorhout moesten. Ja, <lacht> gelukkig was het heel dichtbij, typisch. Ja. Nee, we hebben wel een soort van logistieke vloek. We noemen. gaan we het op vinyl uitbrengen, op 10 inch. Oh, wat nou, wat super zeg. En wanneer moet dat gebeuren? Als jou ja. Lente. Als jij klaar is met de architect worden, ja, ik ga ik niet weer opbrengen, maar. Ja, maart. Ja. Hey, zullen we even een plaatje draaien van wat jullie hebben meegenomen. Wat, wat, wat, wat vinden jullie leuk om als eerste te laten horen? Broken Social Scene. Hmm? Broken Social Scene. Ja. Okay, een liedje wat ik en Lily al leuk vinden. Dat is nummer Broken Social Scene heet het. Ja. Het is een Canadese band die uh, niet zo bekend is in Nederland, maar wel groot is in. Die komt rijk, Canada en Amerika en zo. En uh, ze zijn echt super vet. Het zijn hele poppy liedjes, maar alsnog heel alternatief of zo. Het is niet echt standaard. Heb je hem gevonden? Daar? Kunnen jullie hem vinden? <lacht> niet of wel? <lacht> Treknummer? Ja, het is het. <lacht> ja, twee, nummer twee, nummer twee. Nummer volgens zin. mij. Staat het er niet op? Volgens mij was het ook nummer twee van die twee. Wacht even hoor. De cd doet het niet. De cd doet het niet? <laughs> nee, yeah. dat heb ik zelf Dat Leo die zegt allemaal dingen soms. Sorry. Ja, het staat klaar. Het is... Uh... Nou, Oké. Okay, Kos, Kos is... Kos is time. Alright. Alright. Ja. Komt ie. I'm Uh, mooie aanrader, dit. Maar het duurt 5,5 minuten en jullie zijn hier, dus uh, we gaan een ja. Sorry, Nee, niet. Um, uh, ik wil we weten, uh, wat doe, jij, doe jij alleen maar muziek? Wil jij, wil jij een wereldberoemde zangeres worden? Hoe zit dat? Lily. Nou, Adeline. <laughs> <laughs> Natuurlijk wil ik een wereldberoemde zangeres worden. Maar um, ik studeer daarnaast ook Engels. Wat ja. ik heel erg leuk vind. Ja, echt heel erg. Ja, je staat graag voor de klas, hè? Ja. Dat ook. Ik heb uh, twee jaar uh, leraaropleiding gedaan. Ook. Ik heb ook twee jaar les gegeven. En uh, dat vond ik ook heel uh, fijn. Uh, leuk om te doen. Dus uh, ik weet niet. <lacht> het is een beetje. Uh... Maar, dit, maar de, die band is wel. Er uh, wordt wel steeds belangrijker, heb ik het idee. Maar het gaat ook hartstikke goed, toch? Ja. Die treden heel veel op. Uh, bijna elk weekend is het nu wel raak. Ja. <lacht> ja, het was een druk jaar. Voor New nieuwe Dus. Uh, het wordt nog alleen druk. maar drukker. Ja, ja, hopelijk wel. We're ready. Ja, want jij hebt nog een tijdje, uh, uh, hoe heet het uh, filosofie gestudeerd. Ja. Maar nu ben jij helemaal op de muziek. Ja, klopt. Ja. Ja. Jij doet het nog wel? Ja. De filosofie? Ja. Zeker ja. weten. Waarom filosofie? Ja, waarom niet? Ik bedoel, uh, wijs begeerte. Uh, oh. Ja, ik bedoel. Uh, ja, dat voor zegt, mij was dat het niet zegt... zo goed voor mijn hoofd. Nee, vols... ja. oké, okay, dat is waar. Ja, je wordt er gezonder van. Uh... Ja, nee het, doet me, het is het enige wat, zeg maar, wat ik kan bedenken... dat ik zeg maar, graag zou willen studeren. Ik, dit is... Ik vind het... Het, het oh, is zo maar het is ja. echt het meest... wat mij betreft het meest praktische wat er bestaat. <lacht> <lacht> en nuttig en zo. En mensen onderschatten het heel erg. Maar het is ja. gewoon... Filosofie is gewoon... Een, een, een, een probleem voor je hebben. Of, een, of, of iets dergelijks. En dan dat je het gewoon helder kan, kan structureren... zodat je kan duidelijk maken waar de problemen zitten... welke argumenten er zijn en, en het probleem kan oplossen. Ja, Heb je, heb je al favorieten? Heb je, ben je fan van een bepaalde... Nou, ja, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar ik heb wel vorig jaar een heel mooi vak over uh, Kierkegaard uh, gekocht. Ja. En dat was wel echt... Het uh, ja. is wel moeilijk, hè, Kierkegaard. Dat is wel ingewikkeld. Het is heel vreemd, maar het is, uh, als je erin zit... En toen heb ik heel veel van hem gelezen, toen, dan, dan, dan raak je eraan gewend en aan zijn ja. manier van denken en ja. uh, dan, is het heel, dan is het heel goed te doen. Ja. Hey, en die muziek? Komt dat bij jullie komt dat van thuis? Hebben jullie uh, muzikale ouders? Of, uh... <lacht> ik heb de meeste aan muzikale ouders. Die Echt waar? Dus, ja, ik hou van jullie hoor. Maar, <lacht> maar is er niemand in de familie? ook? Ga wat dichter bij die microfoon. Oh, Hé, hey, je hebt niemand in de familie die, die, die muziek maakt? Oomstand? Oh, ja, niet dus. echt op dat. Uh, no. maar huh? Ja, ik vind het ik allemaal niet. gaaf. Maar... Nee, het is, ja, het is meer dat je gewoon uh, als je jong bent probeer je, gewoon je sociale status een beetje <laughs> op te krikken. En dan kom je er toch achter dat, uh, dat, het eigenlijk, dat, je, dat je best wel mooie dingen kan maken af en toe. Of uh, dat het er. Uh, een soort, dat het leuk is, cool, is om dat spreek, te proberen. Ik ga in een band ja. spelen. Tuurlijk, zo begint het toch? Je bedoelt al oh, in een bandje spelen, ja. ja, ja, oh. ja. Maar ja, en dan, ja, dan denk ik dat je er ook echt iets mee, dat je er iets mee kan. Iets op zich. En, en nog... Ik heb mijn zingende zus. Doen. Je hebt een zingende ha. zus? Ja. En een zingende moeder en een zingende nicht. Dus. Ja, ja. Ja, dat zingen. Ja, jouw zus zingt ook fantastisch. Ja, zangeressen. Ja. In de familie. Ja. It's... Nou, Jongens, gaan jullie maar. Maar volgens mij kun je een beetje ja. muziek maken dan hier ergens mij aan horen. <laughs> dat komt toch wel helemaal onzin uit. Goed, wat wordt het volgende nummer? Uh, het volgende Tiny Villains. Nee, ja? Ja, ja, ja. ja, ja. Oh. Zo handig dat je het allemaal zin hetzelfde zin nummer zelf? begint. Dat lijkt me een goed idee. Ah. Ja, is... Hij doet het weer, de toetsen. Nee, dit is... Blijf aan, van de knopjes af, want dan gaat het weer alles door elkaar, hè? Ja. Ah, mm -hmm. ah. Ja. Aero speciaal voor jou. Ja, speciaal voor mij. En hoe heet het dan? En de Huh? It is for Ado and the freaks. And the freaks. And the freaks. The freaks come out at night. I'm Ja, dank u wel. Goh. Hey, en uh, wat staat er nu in de directe toekomst te gebeuren? Wat, uh, wat zijn jullie directe plannen? Hebben jullie nog mooie optredens? Um, ja, uh, de dertiende en de veertiende... Uh, van januari, dus dat is volgende week donderdag en vrijdag, ja? uh, spelen wij in Groningen tijdens EuroSonic. Echt waar? Uh, niet op, maar Martijn. Is dus. zeg maar oh, okay. de randprogrammering. <laughs> dat moet je niet zo duidelijk zeggen. Dat Natuurlijk wel. <laughs> nee, misschien niet. Ja, okay. uh. Dus het is eigenlijk een soort Noorderslag. Dus jullie zijn eigenlijk bij, bij Noorderslag. Nee, we spelen tijdens Your Sonic. Je moet goed laten... Ja, en Noorderslag, wat is dat dan? Dat, is, dat komt je hebt altijd twee, uh, vier dagen of vijf dagen, ik weet niet precies. Maar eerst heb je een paar dagen Your Sonic, dan heb je een paar dagen Noorderslag. Ja. En het ene is dus voor, van bands van, uit heel Europa en het ene is echt voor een Nederlandse band. Ja. En dan heb je altijd een soort, dat is ontstaan, een soort randprogrammering van gewoon avonden met kleine... Of, Jongere bandjes die nog niet zo zijn doorgebroken. Dat ze echt op Yorisonic spelen. Ja. En dan zijn er zijn allemaal showcases. Uh, waar die bands mogen spelen. En om, juist ook is dat heel fijn. om er dan heel veel belangrijke mensen rondlopen Precies ja. ja. Dus het is best bijzonder dat jullie daar uh, staan. Ja, en spannend ook. Ja. En gewoon heel leuk. Om te is een, een ja. party. Ja. Echt te gek. Ja, Groningen oh, leuk? Ja. ja, super tof. Ja, ja, ja want jullie hebben daar laatst ook gespeeld, of niet? Ja, in de Vera was dat, in de, in de kleine En wat zaal. maakt het zo leuk daar? Ik weet niet wat het is. Ik denk dat het ook te maken heeft met... Uh, dat het gewoon... Veel studenten en dat die studenten de, uh, ja. blij zijn dat er dan uh, iets leuks is of zo? Ja, dat denk was... ik. En de openingstijden, dat is natuurlijk... <laughs> Hoe bedoel je? Nou, Groningen heeft geen uh, sluitingstijden, sluitingstijden eigenlijk. Of wel, maar geloof ik pas heel laat. Ik weet het niet precies, maar het komt er wel op neer dat het niet. Uh, ja. Maar het viel echt op. Het publiek was heel leuk. Of heel, uh... Ja, ja nee, je hebt een superleuke, super fijne subcultuur daarin. Uh... In Groningen. In Groningen, ja. Hele sterke, waar hele goede bands vandaan komen. Ja, uh, zeker. Weten, ja. En, ga je dan wel ook zelf uh, wel eens naar Noorderslag? Ben je daar wel eens geweest? Voor uh... uh, de band nog, nog niet. Nee, <laughs> ja, vorig jaar hebben we er ook uh, gespeeld. Nee. Maar... Ja. Nee. Ga je vaak zelf naar concerten van anderen kijken? Zo Jawel, mogelijk. Ja, zo ja mogelijk. Wat de tijd en het budget... Je dicteert. Het wordt ook steeds duurder. Ja. Wie, wie, wie vind je goed in Nederland? Wie zijn... Uh, mensen die... Uh, waar je... grote bands? ja Ik kan twee namen alleen maar bedenken op het moment. Race nou? Racetrack vind ik altijd een goede band. Ja? En Spinfish Spinfish gewoon le legendary. Ja, ja. En jij? Op dit moment. Ja? In Nederland. Ja, nee, ik, ik had ja, ik had uh, uh, nee, ja, ik heb altijd wel al juist een, een oude band die, ik, die of die band die aan elkaar is, uh, Adept. Dat ja, vond jij een goede band. En jij, Lily? Ik ben ik ben ook geneigd te zeggen, LMO racetrack. Ja. Ja. Maar ik ben, ik ben eigenlijk helemaal niet zo. Ik kan het even niet zo nu bedenken. En internationaal Dan heb je een hele lijst. Oh, ja, gaat er te veel. veel te ver. Ik weet wel, jonge Ach, ja. Nederlandse bandjes die heel tof zijn. Ja? Ja. Nou, uh, oh ja, ik denk dat uh, 2011, behalve dat het het jaar van Nua X wordt, voorspel ik ook dat het het jaar van European Daughters wordt. European. Dat is een heel, heel tof bandje van vier kids die echt jonger zijn dan ons en echt super goede muziek maken. Ik denk dat jij het heel vet vindt. European ook. Daughters? Ja, European Daughters. En een, een Nederlands bandje? Ja. Ja. Ik kom uit Amsterdam. Ja, ja, ze hebben op ons een oud en nieuw feestje gespeeld. Oh, oké. Okay. <laughs> Hé, hey, en nou, wat heb ik hier? Want ik kreeg van jou een cd vol met nummers. Deerhunter, uh, Deer Hunter, De Vendor Benhart, De ja. Black Keys, De National, Warpaint, The Breeders, Husky Rescue. Dat is allemaal uh, jouw liefde. Ja, dat ben ik. Ja, ja. ja goed. Hé, hey, speel er nog een nummertje, want ik zie oh, dat, dat het al kwart voor is. Oh, jee. Ah, oh, jee. <laughs> oh, een um, Je nieuwe. Een nieuw, nieuw nummer? De, de nieuw Wat ik nog niet kan kennen. Kan het ik heb, niet. Misschien moet ik Redcatcher dadelijk ook even laten horen. Omdat dat wel is met, met Jaap erbij. Dat Jaap er dan toch een ja, beetje bij is. Ja, vind je niet? Uit. Ja. Oké. Okay. Ja. Zet dat bij, kan je dat klaarzetten, Bart? Voor de Synthesizer? Oh nee, geen Synthesizer. Uh, nee, geen Synthesizer. Het is rustig, gewoon lekker Zo. achter die microfoon. <laughs> <clears> hmm. <throat> Oh, zeg die bas hier naast me. Ik ben helemaal gek. Nou, ik ga dat even, even klappen, een beetje te laat. Nee, hartstikke mooi. Maar wat doe je, waarom doe je dat nou met die, met die zit je hier op die tafel met die bas? Wat doe je dan? Uh. Echt dat is uit. Oh, hij moet helemaal rennen naar de telefoon. Nee, nee, nee, nee. Daar ben ik. Ja? De hals buigen. Ja, de halsbuigen. Ja, hals ja, om. Uh, nou ja. Ik. Uh, ik zet uh, Bas er licht versterken aan. Het allemaal resoneren. En, en dan als je de je om nog eens... Ja, dat is eigenlijk de enige wat je nog wat je Wat, wat je nog, nog kan, kan doen. Okay. Om, om, iets, om iets te veranderen. En je moet gewoon alles uit je apparatuur halen wat er mo uh, mogelijk uit de <laughs> adem was. <denk> ik. <laughs> Hey, uh, uh, Kennen jullie het uh, modern uh, verdwijnwoordenboek? Ik doe altijd nee. even aan mijn gasten vragen, ik vind het zo erg. Er zijn een heleboel wo woorden die, verd die verdwijnen. Oh. Zoeken jullie nou eens een woord even? Oh, hè, uh, wat, uh, ja. waarvan je zegt, ja, dat, dat, moet, dat moet blijven. Dat gaan we gewoon weer gebruiken. Okay. Dan gaan wij ondertussen gaan wij luisteren naar, omdat we ook wel jammer vinden dat Jaap de Drummer er niet bij is. Hmm. Dat we één nummer van jullie gaan draaien, Redcatcher. Hmm. Waar trouwens ook een hele leuke clip van te zien is. Maar dan kan je maar op onze site kijken. www.adelinevanleer.nl Want daar heb ik een linkje naar die clip. Maar nu gaan we even naar het nummerluister. wetcatcher. Nou, ze zijn helemaal in het. Nee, dit waren. Uh, nieuw I. Uh, uh, zie je? Ik kan het dus bijna niet uitspreken. Ja. Oh, nieuw I. Y. X. Yeah. Gewoon nieuw uh, new I. Dit is echt. Nou! Maar goed, oké. Okay. Dus dan onthoud je ze tenminste. Uh, dit was Red Catcher. Met een hele mooie clip erbij. Met een echte rat erop. Huh? Toch? Ja. Ja. Ja, Freddy. Freddy? De, De stuntrat. Ja. <laughs> Dus hij is niet dood. Als dus je niet nee. niemand, uh, het einde gaat bellen van... Uh, ja, maar die, die rat die Ik gaat dood. En die... naar de <laughs> uh, jullie hebben woorden gevonden. Leuk boek is dat, hè? Ja. ja. Hele. Dus wat is jouw woord, uh, Lily? Nou, mijn woord was pantoffelregiment. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Ja. Um, en dan het pantoffelregiment. Overmacht van de vrouw op de man in het gezin. <lacht> Tussen haakjes. Maar dus dat hoeft niet altijd in het gezin te zijn. pantoffelregiment berust op het beeld van de vrouw die thuis haar man op zijn pantoffels de les leest en instructies geeft. Ik vind het <lacht> toch wel. Passend. Dat hoop jij bij mij. Ze heeft nog helemaal geen man. Dat gaat nooit meer komen als ik hier <lacht> nee. zo. hoor. Nee, oh wat <lacht> erg. Nee, ik maak een <lacht> grapje. <lacht> okay. En nee. het woord van de uh, van, uh, ja, van mij en Jillus. De Rinkelrooier. Rinkelrooier. <laughs> en dat is een losbol. Dat is een afleiding van Rinkelrooien. Dat in de 16e eeuw ontstond. als naam voor dansen. oftewel rooien. op de muziek van Castagnetten. Castagnetten. Mm, wat rinkels dan Klik, tik, tussen tik, haakjes heet. Oh, natuurlijk. Ah, Oké, okay, ja. Nou maar goed. je bent dan een losbol. Dus dan. Ja, Rinkelrooier. Ja, Rinkelrooier. Ja, nou jullie ook hoor. Van New YX. Het is er voor? Gaan we, nog, uh, gaan we er nog één nummer tegenaan gooien? Ja. Willen we die één ja. doen? Ja? ja, ja. ja. Jij Ik moet dan wel even we iets overleg hebben. Ja. Ja, pak oh ja. even ja. Oh, iets. Ik, ja. Ja. ik pak ook iets. Ja. ja. Pak even iets. iets. <laughs> ik moet even duiden. En dan geven we dat boek, dan zal ik even. Oh, ja. Terwijl zij dus allemaal. Yes. allemaal ja Die allemaal zou ik pakken en dat allemaal weer niet geregeld hebben. Kijk, weet je wat ik een mooi woord vind? Een geitenvuif Nou, dat kan je wel weten wat het is, hè? Een geitenvuif Het is een feest van meisjesstudenten. Nou, dat vind ik, dat moet niet weg. Dat is nog heel erg up-to-date. En uh, uh, een frik, vind ik ook niet een woord wat weg kan. Een frik, dat is echt zo'n, weet je, als schoolmeesterachtig, dat zeg je toch nog wel, dat vind je een echte frik. Dat is een, mag niet verdwijnen, dat woord. Dat is onzin. En wat heb ik hier? Um, uh, vreubeljuffrouw, nou, vind ik ook nog vreubelen. Dat is ook nog een woord wat, uh, wat, wat nog leeft engborstig, dat is net zoiets als aanborstig, vind ik ook mooi, hè? kortademig, astmatisch. Uh, draadbericht voor een telegram, je, je krijgt nooit meer een telegram. Dat is helemaal verdwenen, hè? dat is met, met, met de digitale revolutie helemaal opgelost. Telegrammen, dat bestaat, ik, uh, nee, hoor ik nooit meer iets over telegrammen. Demi Vierge, die hebben al gehad, uh, een bruggetrekker. Is iemand die niets doet, die land ervan. Benaming voor een fantasiehandeling. gebaseerd op okay. de voorstelling van nietsnutten die over een brugleuning hangen. Bruggen trekken. Wat grappig. Goed, zijn jullie zover? Ja. Oké. Okay. Um, Dit liedje hebben wij speciaal voor Adeline. Het is een cover. Gedaan, het is een cover. Oh, leuk. Een cover. En uh, je hoort het wel. En het is, uh, er zit een kleine aanpassing in. Oké, okay. ik ga goed luisteren. Kijk, even doen de toetsen uit, jongens? Ja, de toetsen Oké. we de toetsen Oké. Like Molly in a D trick And je dance like Zizi Jean -Man. Your clothes are all made. By and there's diamonds and pearls in your hair, here's a rhyme. you live in the fancy apartment of the boulevard Saint Michel, where you keep your Rolling Stones records and friend of such a distel as yes, you do.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 They really care I'll give it damn. Where do you go to, Adeline? When you're alone in your bed, tell me the thoughts that surround Wel, dit was Nieuw YX uh, vanuit Studio 21, 41, 41. Ja. Hartstikke goed. Dank jullie wel, lieve mensen. Wij zijn nu.